In Parijs heeft de politie traangas ingezet... bij een protest tegen de pensioenhervormingen van de regering Macron. Er zijn meer dan 100 arrestaties verricht. Tegelijk zijn er in de Franse hoofdstad ook duizenden mensen op de been... vanwege een klimaatmars. Uit voorzorg zijn er duizenden politieagenten ingezet in Parijs. De politie kan nog niet alle zogeheten snelle interventievoertuigen inzetten. Volgens de nationale politie hebben nog niet alle agenten... de extra rijopleiding gevolgd die daarvoor nodig is... De snelle Audi A6 stationcar wordt ingezet om criminelen in snelle vluchtauto's te kunnen bijhouden en achtervolgen. De Audi vervangt de Volvo, die niet snel genoeg bleek te zijn. De komende jaren worden er 140 in gebruik genomen. Tot nu toe zijn er 70 opgeleverd.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 Het weer vanavond droog en onbewolkt. minimaal vannacht tussen 8 graden in het noorden en 15 aan de zee. Morgen begint zondag. Het wordt 23 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Smiddags middags vooral in het zuiden kans op regen of onweer. En vanaf maandag... ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht wordt dit weekend aan de weg gewerkt. Tussen Breukelen en Maarsen is de vertraging nu een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Della La Noche Mystic was dit en eh, ik zou zeggen allemaal een hele goede middag en welkom. Eh, het is inmiddels eh, 7 minuten over 5 en eh, ja, we gaan zo eh, naar de gasten van zaterdag toe. Maar hier is nog even een plaatje, Rednecks en Cotton Eye Joe. van Katna Joe. Ja, Zo, was gezellig hij dan? vet. Zeker. Ja, Katna Joe, rednecks. En uh, ja, dat allemaal uh, uit die gouden oude doos. En wat hebben we nu? Nee, helemaal niet. The Entertainment for You, zaterdag, gast. Ja, en dat is uh, Henk. Henk, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Henk. Uh, ja, goede reis gehad hier naartoe. Ja, het verbaast me wel dat het toch. Uh... Lange rijden is dan wat ik had verwacht. Mm, ja. Nou, niet ja. langer, maar ja, wel qua tijd, maar uh, ja. geen snelweg naartoe. Even kijken want ik, ik, ik, ik hoor de microfoon toch niet helemaal zo goed. Nee? Ik mm. hoor mezelf wel... Uh... Ja, ik hoor hem wel, maar niet dat je zegt van uh, je van het, maar goed. Moet ik hem harder zetten ergens? Mm, nee. <laughs> <laughs> uh, anders trek je die ook even naar je toe. Die, die andere, nee, uh, links van je. Tenminste, van jou rechts. Deze? Ja, ja dan hoor ik me beter. Ja ja deze is beter hè ja. oké okay. Henk Robbermond dus hier uh, in de studio aanwezig uh, ja je was uh, omgeleid natuurlijk ook nee niet omgeleid nee dat niet maar uh, nou, toch ja. stuur mij over, uh, ja, over door de door Hillegom helemaal ja. heen dus, uh, ja daarom me. dus ja ik, ik, ik verbaas me eigenlijk want ja ik zou vanuit uh, die richting toch uh, via Haarlem uh, rijden maar we zijn er uh, uh, daarom Hé <laughs> <laughs> hey Henk uh, ja ik heb hier een nummer voor me staan uh, we beginnen eerst sowieso uh, uh, met de wat oudere nummers. Ja. En uh, ik heb hier staan, ik vraag u, lieve heren. Ja. Daar beginnen we eigenlijk mee. Dat is ook mijn uh, debuutsingel eigenlijk uh, geweest, twee, uh, tweeënhalf jaar geleden. Ja. ja. En die is tot stand gekomen. Uh, had je zelf een, een idee of nee, helemaal niet. aankomen Nee, helemaal niet. Ik was ook niet van plan om, uh, want ik zing al een jaar, of 16, 17, uh, om singles te maken. Ja. Dat ging echt wel leuk, een kroegje in de voetbalkantine. Ja. Ja, op een gegeven moment zei ze toch... je moet toch eens kijken, na gaan denken over een eigen single. Nou, van het een komt het ander. Een andere radio-dj heeft mij in contact gebracht... met Frank van Kooijen En uh, die had uh, samen met helemaal Hollands... dit nummer klaar liggen. En dat hebben we toen opgenomen. Oké. Okay. Ja. En ja, ik denk neem maar alle tevredenheid... Eh, dat je ja, er zelf achter staat het, het, natuurlijk. Het is, het, is, het is je eerste, eerste officiële eigen single. Ja. Die blijft apart. Ja, maar je had er zelf ook nog... Uh, Eigenlijk ideeën over? Nee, met, nee, met schrijven. Nee, nee. uh, nee. Ik wilde wel uh, het volks erin houden. Dus het ja. werk. Maar voor de rest heb ik gezegd... Uh, hij liet hem luisteren. Hij zei, is het wat voor jou? Ja. En ik was meteen verkocht. Nou ja, Frank van kooi, die, die houdt wel van een feestje. Dus. Ja, daarom. Uh, als Willem Bart, uh, Peter Beens, uh, Colina ja. zit allemaal ja, ja, in, ja, ja. in dezelfde stal. Ja, ja klopt. Ja. Hey, uh, ja, daarnaast uh, werk je ook nog uh, je eigen sportschool, klopt. Met je, Samen met je vrouw? Ja, ja, ja, ja. ja. En, en dat, dat zit ook in Dordrecht, neem ik aan. Ook in Dordrecht, ja. ja. Alles naast de deur. Ja, nou ja, lekker toch? Ja. <laughs> ik kan lopen naar mijn werk. Ja, nou, dat is heerlijk. Ik, ik, denk, ik denk dat we hem even gaan draaien. Leuk. Ik vraag u, lieve heer, Henk Robbermond.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 Blijf ze En dat was hij dan, Henk? Ja, hè? Ja. Lekker fokkenstukje. Ja, heerlijk. Ja. Ik vraag u lieve heer, of was dit? Nou, komen we bij de volgende single. Ja. En waarom, waarom, waarom? Nou, daarom zeg ik altijd. Die heb ik zelf geschreven. Ja. Uh, ik heb een eigenaardig, uh, eigenaardig trekje. Als iets goed is, wil ik toch altijd weer mijn horizon verbreden en, uh, en verder gaan kijken. Ja. Toen heb ik een uitstapje gemaakt naar Frank van uh, Daar heb ik dit nummer opgenomen. Deze tekst heb ik wel zelf geschreven. Ik heb altijd wel eens op papier willen zetten. Wat een vader nou voelt als hij zijn schijning scheiding zijn kinderen achter moet laten. Ja. Uh, nou, dat heb ik ook meegemaakt. Ja. Uiteindelijk uh, worden we er allemaal beter van. Dus oh, een heleboel mensen, denk ik. Dat staat buiten kijf. Ja, ja. Maar uh, ja, het moment dat je dan weggaat, dat zijn wel emotionele dingen. Die heb ik proberen op een, uh, om een plaatje te zetten. Ja. Ja, en ik krijg af en toe nog steeds appjes van mensen. Ik zit, uh, zit erin en dan, uh, dan luisteren ze dat, dat, dat, dat liedje. Ja. En die heb ik bij Frank Verret opgenomen. En, uh, nou ja, compleet dezelfde uh tekst geschreven. Autobiografisch, uh, uh, die ja, inderdaad. Ja. En, en Frank heeft daar de muziek, ja, de melodie nee. bij gezet. Ja, ook opgenomen in, in de studio. In de studio bij hem? Bij Frank van Hette in ja. Apeldoorn. Ja. En, en ja, je die, die hebt daar dus een eigen uh, uh, ja, gevoel bij eigenlijk. Ja. Dus, uh, vind je het ook oké okay dan draaien? Of, ja, nee, super, ja, juist, maar ik zing hem alleen nooit op het podium. Bijna. Nee, nee ja, als mensen het echt vragen. Ja. Ik zat gisteravond ook zat ik weer in een bomvolle kroeg met allemaal feestelijke mensen. Ja, ik vind niet dat hij daar past. Nee. Uh, ik zing hem heel, uh, ja, als ik, ik heb wel eens een optreden voor de radio live ja ja dan zing ik hem wel. Ja. Maar eigenlijk op een feestavond zing ik hem, nou als ik hem drie, vier keer in het land heb gezongen is het veel. Nou ja, in ieder geval, hij is wel op single. Ja, nou, ik ben er super trots op. En uh, ja, ze kunnen hem ook nog steeds downloaden denk ik. Absoluut, Spotify, uh, uh, is... Dezer, uh, iTunes, YouTube oh, ja. kijken ja en niet SBS uh, sites en dat soort dingen waren uh, nederlandstalige het muziek zal vast, aangeboden wordt dat uh, zelf vast wel hoor uh, uh, ja, maar okay. het, ja, dat doet Dennis allemaal regelen dus uh, ja, dan, ik ben er niet dan, zo in het thuis dan komt het helemaal goed daarom <laughs> <laughs> nee daar nee, nee, nee, Dennis de vertrouwen op Jawel. Dat, uh, tenminste uh, ik weet dat je daarop kan vertrouwen laat ik het zo zeggen absoluut en ik wil nog wel één dingetje zeggen wat wel leuk is ah, leuk achteraf uh, de clip die is opgenomen toen was mijn moeder net aan het verhuizen ja dus het is in het vletje waar mijn moeder, uh, uh, dat was haar laatste woning die uh, februari overleden. Dus het heeft wel een dubbele lading, ook die, uh, als je dan die clip kijkt. Ja. Ja, dan, dat, dat is dan het, uh, het laatste huisje van mijn moeder. Dus dat blijft wel een heel speciaal liedje. Oh, Oké, okay. we gaan hem eventjes uh, beluisteren. Dankjewel. Waarom, waarom, waarom? Henk mond. Ik dacht ik heb het voor elkaar Ik knokte voor mijn kinderen En hield ze weg van het gevaar En iets is mij te veel Want mijn liefde voor hun is groot Toch ging het niet zo vanzelf Terwijl ik anders had gehoopt Waarom, waarom, waarom Kan het leven? Say. Geweest is, is geweest Ik heb geleerd van vele fouten Maar mijn leven dat blijft een feest Ook kwam ik altijd thuis Met een lach op mijn gezicht. Hey, waarom, waarom, waarom? Henk Robberman. Nee, hey Henk. Die ken ik ook. Ja. Die hebben we al gehad, hè? <laughs> Die hebben we al gehad. <laughs> hey, um, ja. Het is uh, toch, toch wel een... Uh, we zitten hier een beetje bij te gletsen. Uh, uh, toch wel een sentiment uh, sentimentele uh, tekst. Ja, ja, ja, ja. En, en, hoe lang heb je erover gedaan om, eigenlijk om het te schrijven? Ik denk De Grote Lijnen. Een uh, uurtje, denk ik. Stond zo op papier. Okay. Alleen je moet het dan gaan fine-tunen en het moet in de muziek gaan passen, waardoor je woorden om moet gaan draaien of uh, een synoniem daarvoor in moet passen. Ja, dat het niet uh, te persoonlijk wordt. Nee, dat mag uh, niet, uit, maar uh, ik bedoel alleen, uh, hij moet wel passen in een melodielijn. En als ja, je dan okay. woorden te veel hebt of woorden te weinig of het moet rijmen, ja. uh, dan moet je synoniem toe gaan passen of je moet een zin omdraaien. Ja, ja, ja, anders moet je de muziek weer aan gaan passen. Ja, ja dat, uh, dus uh, en ik vind het altijd wel fijn eerst de muziek of eerst de tekst. Ja, en dan gaan passen. Dat ja, vind ik het fijnste. Ja, ja. ja en dan kun je dan, inderdaad de tekst kun je altijd wat makkelijker aanpassen als de muziek, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Hey, um, weet je morgen mijn naam nog? Ja, nou, hetzelfde verhaal eigenlijk. Als ik zeg, het is goed, ga ik toch weer verder kijken. Uh, dit is weer, is weer een andere studio opgenomen. Ja. Deze bij, komt bij Roy Donders vandaan. Uh, ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen op de radio, maar dat vind ik uh, de minst kwalitatief. De beste, kwalitatief minder qua studiogeluid. Ja. Uh, misschien sommigen zeggen dat het een van mijn leukste liedjes is. Hij dans lekker. Ja. Alleen uh, ja, het bandje erachter is net, is net niet. Uh, ja, een beetje waar we het eigenlijk net over ja, hadden: de ja, ja, hele ja, kwaliteit ja, ja, ja. Van, uh, van CD. Het dus is al best eens uh, over een tijdje dat ik deze eens een keer uh, opnieuw, opnieuw ga uh, doen. Ja. Uh, sommigen vragen gewoon: uh, ja, laat, breng hem opnieuw uit. Ja. Heb ik ook zelf geschreven? Ook het trompetwerk van Waarom, Waarom en het trompetwerk waar je hier in hoort, heb ik ook zelf ja. ingespeeld. Ja. Dus ik ben er wel heel erg bij betrokken. Ja, want uh, trompet spelen, uh, deed je dat vroeger al? Uh... Ja, dat doe ik er vanaf me twaalfde, dus bijna veertig jaar. En dan was het altijd uh, ja, een beetje uh, dat je alleen trompet speelde? Nee, ik heb uh, de bussieschool dan gedaan. Uh, toen ben ik begonnen in de plaatselijke drum vervaren. Naderhand naar een uh, grote marching band gegaan. Uh, in die tijd ook mijn muziekschooldiploma behaald. Ja. En daarna vond ik het toch wat uh, stijfjes en wat oudbollig als 18, 19-jarige om, uh, om daar te lopen. Ik heb daar heel veel geleerd. Toen mocht ik in dienst ook in, in het leger mocht ik ook, uh, komen spelen. Dat heb ik niet gedaan omdat ik naar Assen moest. Ja. Uh, qua reistijd. En toen ben ik de Dweilokaste ingegaan en ja, ik heb in uh, 30 jaar uh, ja, heel, heel Brabant, elke kroeg in Brabant, heb ik wel uh, op het podium gestaan, denk ik. Ja, inderdaad, in het leger had je ook uh, inderdaad een uh, heel korps. Ja, ja, ja. Ja, ja, ik, ik weet het ook uit mijn eigen tijd. Uh, ja. <laughs> dat denk ik denk dat wij uh, een beetje hebben gehad, hè? Ja, uh, <laughs> ja, ja, ja, we zijn uh, denk ik een beetje van dezelfde generatie. Ik was 87'2. Ja, en ik was uh, 88. Ja, weet je net, 88, 82, uh, ja. Uh, dus daar zeg ik, we zitten een beetje in dezelfde generatie. Toen had je inderdaad nog. Het uh, ja, was eigenlijk een beetje het laatste. Uh, yeah. Ik denk dat er nog misschien één of twee lichtingen na mij zijn geweest. En toen was het over. Ja. ja. ja. Ik vind het wel jammer eigenlijk. Ja. Uh, ik zeg altijd: ik heb er nooit gespaard van gehad. Uh, nee. uh, ik, ik heb wel mijn baanden toen voorop moeten zeggen, natuurlijk. Uh, zoals velen. Uh, ja. Maar als je zegt, heb je er spijs van gehad? Nou, nee, absoluut ik zal niet. zo... Uh, <tie> nou, deze leeftijd weet ik niet meer, maar... <laughs> <laughs> ik, heb ja, hele... ja. zo, ik heb een mooie tijd gehad. Ja, ja, ja zeker. Ik heb, uh, ik heb enorm gelachen en ik heb uh, enorm van genoten. Dat is belangrijk. Dus, toch? Uh, en ja. ook van geleerd. Ja, en dat zeker. Ja. Ja, ja. Hé, hey, we gaan hem even draaien. Prima. Weet je morgen mijn naam nog, Henk Robbermond... Met wat vrienden in Mijn naam nog. En dat allemaal gezongen door Henk Robberman. Ja, ja. En dat helemaal vanuit de Hier in de studio aanwezig aan de Tolweg Tina In Zandvoort. In Zandvoort aan de zee. Jazeker. Ja, de zee leg je hiernaast. Ja. Hé, <laughs> hey, uh, ik ben zoals ik altijd ben. Ja. Is dat een beetje uh, geschreven? Uh, ja. Nee, dat is eigenlijk een, een, een demo versie. Die staat alleen op Spotify. Ja. Uh, die is niet uitgebracht. Die is er opge opgezet door, uh, door, de, door de studio, maar hij zegt dat we ze niet meer krijgen, want het is een demo versie. Oké, okay, en, en mogen we hem wel draaien of hebben jullie ja, er, ja, er van Ik, ik vind het kwalitatief niet goed genoeg, nee. want hij moet nog getuned worden, er moet alles nog aan gebeuren. Uh, dat is een covertje van uh, Neil Diamond, I Am My Set, I am my set ja. en daar heb ik de tekst ook zelf van geschreven inderdaad. Ja. Dus uh, ja, aan jou de keuze? Uh, nou, zit... voor mij hoeft het niet, want ik wil hem ook nog <laughs> uitbrengen. Dus nou houden we de, de, de, de luisteraars nog een beetje nieuwsgierig. Okay. Ja, als ze naar Spotify gaan, gaan ze toch luisteren misschien. Ja, ja, ja. <laughs> ja waarschijnlijk nee, wel. Kijk, ja. Maar, kijk maar wat jij wil. Nee, anders gaan we gewoon verder met uh, apart gevoel. Ja, de, die is uh, kwalitatief een stuk beter, ja. Ja. ja. Nou, dan gaan we het daar toch over hebben. Prima! <laughs> ja, apart uh, gevoel uh, 2.0. Uh, dat, uh, dat is uh, een parodie op een eerder uitgebrachte versie. Nee, het is geen paradie. Het is, nee. het is, echt, het is eigenlijk een... Uh, we hebben hem opnieuw opgenomen in een nieuw jasje. Want hij is helemaal hetzelfde. We hebben één, uh, één regel aan moeten passen van... Uh, Jij bent de ware man. Ja, dat Want echt... hij werd gezongen door een vrouw. En ja. uh, ik, ik heb ervan gemaakt... Ik begrijp het. Ben ik de ware man? <laughs> dat is de enige... Uh, verandering die we hebben toegepast. En we hebben natuurlijk ja. het accordeon uh, toegepast. Ik was altijd zwaar tegen coveren. Ik wilde eigen werk. Ja. Alleen, uh, je merkt toch als je in het land staat en je begint met je eigen nummers, dat nog niet heel het land het liedje kent. Nee, nou ja. Dus dat, dat, dat was lastig binnenkomen. Ja. Dus daar dus ben ik naar op zoek gegaan en ik denk, als ik mijn setje wil beginnen, dan wil ik de mensen gelijk pakken. En uh, toen zag ik uh, een keer een show van uh, Jeroen van der Boom, die zat achter de piano... en moesten mensen liedjes raden. Ja. En dan speelde hij dat liedje op die piano... en heel hele de zaal deed hij mee. En toen heb ik gelijk uh, Frank van gebeld. En ik ben terug bij Frank van Kooijen. Ik heb het nummer van uh, Mag ik dan bij jou? Ja, dat is Jeroen van ja, der Boom, ja, ja. En die, speel, die zong dat liedje toen. Ik denk, dat is een goeie. En die hebben we dan in een feestversie gedaan. Net voor het carnaval en de... Uh, uh, wintersport. Ja, dat was ook bedoeld voor de carnaval? Eerst als je wintersport... We hebben hem ook, de, de, de clip is ook opgenomen op de skibaan. Ja, een beetje apperski, ja, ja, ja, En met de carnaval heeft hij het ook goed, goed gedaan. Uh, DJ Otzi heeft hem gedraaid. Daar heb ik een foto van dat hij mee in zijn hand staat. Uh, DJ Gallagher heeft hem gedraaid. In de Wintersport Dus uh, die heeft het goed gedaan. En okay. nog steeds eigenlijk. Gisteravond uh, begin ik mijn set ermee. En echt, van jong tot oud, iedereen kent het liedje. Nou, ja. Ja, ja, ja, ik zeg altijd ja. Ik covers. Uh, ja, soms heb je ze wel nodig. Ik zeg eerlijk, uh, ik was er altijd op tegen. Ja, maar je merkt inderdaad, uh, uh, uh, kijk maar naar Andrea's bij ze spreken. Alles wordt bij André Hazes in een accordion getrokken. Uh, ja. Ja. ja. En, en mensen zingen het allemaal makkelijk mee, want ze kennen het allemaal. Het is, het is bekend. Over meelogen ja. gehouden, zeg ik altijd. Ja. ja. Hé, hey, we gaan al luisteren. Apart gevoel. Leuk 2.0. in zijn leven, zolang ons wereldje nog draait Met jou hoop ik nog heel vaak te beleven Dat mijn gevoel dat ware liefde zijn. En als je naar me kijkt, dan zing ik tegelijk Ik krijg een heel apart gevoel van binnen Als jij me aankijkt, lieve schat Ja, dat was je dan, Henk Robberman. en uh, apart gevoel van binnen, 2.0. Yes. Ja, ja we, we hebben er eigenlijk nog maar één nummer voor je staan, hè? De laatste nieuwe, hè? De laatste nieuwe. Ja. Gelukkig. Ja. Gelukkig wat? Ja, dan ben ik echt gelukkig. Uh, ben je gelukkig? Ik. Of, uh, ja. Ja. Dat is echt... Uh... Da da uh, daarom is hij al geschreven, omdat je je gelukkig voelt. Uh... Nee, niet speciaal, want ik... Uh... Uh, wat ik zei ik heb altijd in dwijlukkasten gespeeld ja. en ik was toch wel op zoek naar een, een vervolg feestnummertje uh, op deze en dan speelden wij dat liedje ook altijd samen met Chikatita. want uh, hij is van gekeverd, Abba. Hij is gekeverd, ja. gekeverd, gekeverd van Abba ja. Fernando en uh, daar hebben tegen Frank Verkooyen gezegd uh, maak er maar een tekst op hij moet vrolijk zijn moet over liefde gaan en uh, moet er gewoon vrolijk van worden nou dat uh, is hem aardig gelukt dat heeft Femke Reuvis heeft uh, de tekst geschreven en Frank heeft hem uh, goed bewerkt. Oké. Okay. En, en uh, ja. heb, je, heb je eigenlijk al wat nieuws op de planken liggen? Uh, want deze is al een... Uh, ja, dus hij schiet alweer aardig op. Twee, twee maanden oud of zo? Tweeënhalve maand is hij alweer, ja. ja, ja, ja. ja, ja. En, en dat uh, legt er al wat nieuws op? Ja, we gaan... Uh, uh, half november komt de B-kant van, weet je, morgen mijn naam nog. Uh, die komt uit. Ja. Die heb ik opgenomen bij Frank van Etten. Dus die ligt al, uh, al lang klaar. En, uh, dus die gaan uh, iedereen zegt, dat nummer moet je uitbrengen zonder voor een B-kant. Dus daar hebben we daarvoor gekozen. En die uh, kan je alleen maar beluisteren als je de fysieke CD hebt. Oké. Okay. Ik zie je al gelijk zoeken volgens mij. Nee nee nee. <laughs> nee nee. Maar ik, ik ben even aan het kijken. Want uh, heb jij uh, trouwens uh, uh, welke muziek hou jij zelf van? Uh? toch wel de Nederlandstalige. Ja. Uh, de oude Hazes. Uh, maar Elvis vind ik ook geweldig. Maar ook Juby Forty. De uh, ja, e Eigenlijk een beetje de... De, ja, de tachtigerjarige muziek. Ja, en, uh, en, en Nederlandstalig. Ik, ik kan ook genieten van Django Wagner en Jannes. Ja, nou ja dat, uh, dat geldt voor mij ook. Ja. Een hele, hele brede smaak. Ja. <laughs> Want ja, uh, ik ken net zo goed... Naar uh, nummers van... Uh, uh, inderdaad, The Wall, Lister of YouTube. Uh, uh, maar ja. ik, ik kan ook... Uh, yeah. Als al, al je in tweeën... Jan Smit, noem ja. maar op. De bekende artiesten van nu... Uh, ja, dat, dat, het maakt eigenlijk niet uit wat je, wat je hoort, als, als het maar klinkt. Ja, muziek is, is smaak, zeg ik altijd. En als het gewoon lekker liedjes en alles is van een onbekende zanger, als het een leuk liedje is... Ja. Dan... ja, maar dat zeg ik ook altijd, inderdaad. Het uh, maakt niet uit of het of, of nou Kees, Kees uh, Piet of Klaas heet. Uh, als het nummer goed is, ja. is het niet goed. Ja. En, uh, en dat heb je ook met, met optredens. Ja, de een uh, is de ander niet. En uh, er zit een heleboel verschil in. En uh, ja... Ik heb hier natuurlijk verschillende gehad en ja, ook uh, richting, uh, richting de woonplaats van jou natuurlijk. Uh, Itemar van de Ent heb ik hier gehad. Cornel, uh, ja, dat, dat soort mensen zijn hier ook geweest. Die, die komen uit Rotterdam zelf en dan. Ja. En, en uh, ik weet dat uh, Itemar die is uh, verhuisd hier naar nou Noord-Holland. Oké. Okay. Dus dat uh, is geëmigreerd. <laughs> is ook geëmigreerd inderdaad. <laughs> <laughs> nou, ik heb hier nog wel een uh, een nummer. Ken je Cornel of niet? Ja, van naam wel. Voor mij heb ik één keer met hem opgetreden. Ja, hij is, hij is momenteel, ja, hij is gestopt. Hij heeft toen een, een, echt een burn-out gehad. en Daar is hij goed ziek van geweest. Oké. Okay. En ja, hij, hij heeft toen besloten om ook te stoppen met zingen. Dus, maar ja, goed. We hebben nog wel uh, muziek. Ik ga er in ieder geval een nummertje van draaien. Ja. Het is toch nog goed gekomen. Zo, de ramen eruit. Kijk.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 Maar na de regen kwam de zon, ik vroeg me nooit af waarom, waarom de dingen eens ding, zo moesten gaan. Maar ik kwam overal weer uit, omdat ik vocht voor mijn geluk zelfs in elke bittere traan Het is op mijn voet gekomen, en ik volg nu al mijn dromen, omdat jij.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 dan. Het is toch nog goed gekomen met uh, Cornel. Ja, zo is het. Met jou ook, uh, Rob. Absoluut. Ja. Henk. Hey. En nog even een pingeltje daarna. <laughs> hey, nou ja, uh, we zijn uh, dus aangekomen bij jouw laatste single. Nou, nog even een plaatje ertussen om een beetje tijd te rekken natuurlijk. Dat ging geen ja. hele op ons show wordt. Sorry? dat oh, hoeft niet dat wordt ook een hele Henk Robbomont stroom wordt Nou ja, eh, daarom zit je hier wel natuurlijk. Ja, ik vind, wel, ik vind het wel fijn dat je als je zo lang rijdt, dat je niet binnen tien minuten weer buiten staat. Dat nee, gebeurt, nou, gebeurt ook, hè? Uh, regelmatig, maar <laughs> ja. dan moet je een stuk verder rijden. ja Dat, uh, ja. <laughs> dat heb ik heel veel vernomen. Daar hebben we het nu net over gehad, hè? Ja, ja, ja, richting de Belgische grens in ieder geval ook. Ja, zijn uh, ja. je binnen tien minuten weer buiten, ja. dan zit je een oh. uur in de auto. Ja. En, uh, dus ik vind het wel, uh, ja, een stukje waardering naar uh, wederzijds is dat altijd. Ja. Ja, nou ja, ik moet ook zeggen, ik, ik luister ook van tevoren wel even uh, naar uh, de muziek. En, uh, ja. Uh, ja, dan kijk ik een beetje wie wat en uh, hoe en waar. Ja. Uh, kijk, ik, uh, ik zeg eerlijk, uh, ik kan niet alles luisteren. Maar sommige dingen beluister ik en dan zeg ik tegen Dennis van: Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. <laughs> Nee, dat past ik niet. Ik hoor het vaker, ja. ja, ja, ja. Nee, maar goed. Uh, ja, dat, dat moet ook een beetje passen. Hè? Ja. Kijk, ik, uh, ik ken geen... Uh, in dit programma niet uh, de nummers draaien die je uh, bij een, uh, een piratenstation in Groningen hoort. Uh, nee. Uh, van de parelvissers, uh, van uh, het IJs ijsselmeerduo en nee. noem maar op. Uh, nee. Helaas. Nee, ik snap, dat, uh, ik snap wat, je <laughs> wat je bedoelt. Dat soort dingen kunnen ze bij mij niet aanvragen. Want dat heb ik niet. Nee. Gewoon zo simpel is het. En uh, ja. Maar in ieder geval wel jouw single. Kijk. Gelukkig. Daar word je gelukkig van, hè? Daarom. We gaan we draaien. Leuk. Gelukkig, Henk Robberman. Wanneer ben je gelukkig? Ken je tijden dat de zon zich door de wolken niet laat zien? Denk je was ik maar gelukkig? Waarom is mijn gras niet groener? Wat heb ik verkeerd gedaan? Ga dan niet zitten treuren en vertikken om een traan te laten gaan. Tot mijn nek in de ellende. Maar ik hield mijn kop erbij en liet puin op achter mij. Ik zong melodietjes die ik kende. Want ik liet me leiden door de mooiste liedjes in mijn hoofd. Ook jij kan dit bereiken als je wilt en jij jezelf maar in gelooft. Ik gaf de moed niet op en volgde vrij. Wij zijn ook gelukkig en blij dat hij hier is, Henk Robbermond. En ja, dit nummer heette uh, gelukkig. gelukkig. Gelukkig. En gelukkig uh, ja, ben je hier vandaag. Ja, dit was het laatste nummertje alweer. Nou, ik zeg niet gelukkig, maar. Uh... Uh, nee, uh, gelukkig <laughs> niet. <laughs> ja, we, we, ja, we hopen dat er nog in ieder geval heel veel komt. Ja, heel veel uh, we stoppen ik vind het leuk om te doen. En. Okay. Uh, kijk, de, de illusie dat je een hit maakt, dat is, uh, die is al lang vervlogen. Ja is gewoon leuk om te doen en uh, lekker zo doorgaan, leuke feestjes bouwen. Ja, vanavond weer een heerlijk feestje gehad in mijn eigen stad. Volgende week hoor ik hem, dus uh, we zijn lekker bezig. Zo is het. Hey, uh, ja, we hebben, hebben ook nog iemand aan de telefoon. Matthijs, Matthijs de koning, en, uh, of nee, Matthijs koning, niet de koning. <laughs> Matthijs, hele goede middag. Yes, goede middag. Ja, wat ben je aan het hardlopen of zo? Nee, ik ben oh. op een gemakje naar huis aan het lopen. Oh, oké. Okay. Ja, ik, ik hoor in ieder geval dat je ergens mee bezig bent. <laughs> ja, ik, lig nou niet, ik lig nou niet lang uit door de bank inderdaad, dat klopt. Oké. Okay. Hé, hey, uh, ja, we bellen even aan de hand van jouw single natuurlijk. Ik heb hier uh, Henk uh, Robbermond hier ook uh, binnen zitten in de studio. Altijd uh, wel Ja, uh, je kent hem? ja ik, ik volgens mij zijn we elkaar wel eens een keer tegengekomen dat weet ik niet helemaal maar zeker we komen zo tegen of, ja, je komt er zo tegen in de, in de loop der, uh, der jaren de ja, ja. dus ik volgens mij ben, zijn we elkaar wel eens tegengekomen maar ik weet het niet honderd ik weet het niet zeker ik heb je lief ja. Ja. ja ik dacht laat ik het eens een keer over een uh, over een ander gooien over gaan gooien ja, ja precies hoe is dat uh, hoe is dat zo gekomen ja, ah, kijk, we hadden wel het idee om een cover uit te brengen, zeg maar. Ja. En uh, dat het deze cover werd, dat, ja, dat was voor mij, het uh, zat niet per se in de planning. Maar mijn broer kwam met dit nummer ik zei, nou, dat is, dat is, dat is eigenlijk best een goed idee. Ja. En, uh, maar dan wil ik het wel in een ander jasje doen. En uh, zo zijn we, zeg maar, op deze versie gekomen. Uh, de, uh, het begin is eigenlijk echt niet hetzelfde. Ja. Maar uh, we hebben expres de refreintjes op tempo gemaakt. Ja, en dan even, even hier en daar wat kleine veranderingen. Ja, zeker. Hey, en... dat een lekker, uh, lekker beweegbaar uh, plaatje is Ja, ja want uh, heb je nog optredens vandaag? Ik mag straks naar uh, Breda. Dat is voor een, uh, een uh, benefiet, zeg maar, voor de Stichting oké okay. En uh, daar zingen we rond de klok van half tien. Dus dat is altijd fijn als je daar op die manier uh, aan mee kan werken. Ja, zeker. Hey, en uh, ja, ik heb je lief, uh, uh, is er nog wat anders uh, wat je op de plank zou leggen? Ja, ik, ik, ik hoop straks ook wel een singles uit te brengen, een beetje richting het eind van het jaar. Ja, de, de, kerst, de kerstnummer of? Uh, nee, nee, nee. Dat niet specifiek? niet. Dat nog niet. Nee. dat nog niet. Misschien volgend jaar. Wel een bellet? Nee, nee, gewoon lekker op tempo. Geen, oh, uh, geen oké. Okay. Nog niet. Oké. Okay. Je voelt er ook niks voor, voor een ballot? Ja, wel, dat is zeker hartstikke mooi, maar niet, niet voor mezelf om uit te brengen, nog niet. Dat ah, oké. Okay, okay. hey, kunnen ze jou nog even aanschouwen, open podium? Ja, ja, mochten ze toevallig denken van, nee, hey, we hebben vanavond nog niks, dan kunnen ze vanavond terug. en ben je daar. En ze, ja, ja, 6 oktober, uh, even zien, 6 oktober, ja dat is in Oosterhout, dat is een soort van Oktoberfest. Uh, daar kun je wel kaarten voor halen, mochten ze daar interesse voor hebben, dan kan dat zeker. En uh, dat was voorlopig volgens mij eventjes het enigste openbare. De rest is een open besloten. De okay. uh, anders moet ze even gewoon. Uh, mochten ze het toevallig echt willen, dan kunnen ze altijd eventjes een breedje doen of op mijn site kijken, natuurlijk. Ja, uh, wat uh, jouw site is? Matthijskooning.nl Oké, okay. en uh, ook te volgen op Instagram en uh, Facebook? Jazeker. En dat, uh, dat is onder dezelfde naam. Oké. Okay. Nou, dan moet het goed komen, Matthijs. Ja toch, dat dacht ik ook. Ja toch. <laughs> hey, ik ga hem lekker draaien. Ik heb je lief. Stop. En uh, ja, ik zou zeggen, we spreken elkaar weer. En geniet in ieder geval uh, van de optreden straks. En dan wens ik jou een heel goed weekend. Hetzelfde en tot snel. Hey, tot snel, hè. Goedjes. Jo, hoi, hoi hoi. Matthijs Koning, ik heb je lief.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 Of als je plotseling lacht, zie je het in de vallende sterren. Mij heeft toch vrijer in de nacht? Het is dus die tinteling, dat verlies je, maakt jou helemaal voor mij. Denk als ik jou zo zie lopen, God, dan gaat een engeltje voorbij. Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief. Wat moet ik zonder jou? Het zijn vier hele kleine boertjes, en dan maak je dat een beetje bang. Fantastie Matthijs Koning. En, uh, ik heb je lief. Ja, een lekkere uptempo. Heerlijk nummer. Ja, toch? Ja. Hé, hey, um, ja, we zijn aan het einde gekomen uh, van, uh, van het eerste uur sowieso voor mijn programma. Um, ja... Ik zou uh, willen zeggen, bedankt hier uh, voor de komst hier naartoe natuurlijk. Nou, jij bedankt voor de, voor de aandacht van mijn, uh, mijn singeltjes. Ja, uh, ja, ja, ik, ik, ik wens je nog uh, sowieso heel veel uh, succes natuurlijk. Gaat lukken, dank je wel. En dat, uh, ja. Graag tot ziens. Dank je wel. Hey. En een uh, goede terugreis kijk. naar huis. <laughs> ja. hey, groetjes. Dank je wel. Hoi. En hey. het feeling is layback.